...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in Chili is opgelopen tot boven de 300. Volgens president Bachelet zijn zeker 2 miljoen mensen getroffen door de beving... ...en is het een van de ergste tragedies voor Chili van de afgelopen 50 jaar... Voor een groot aantal landen aan de stille oceaan werd een tsunami-waarschuwing gegeven. Vooral in Hawaii en Japan werden veel mensen geëvacueerd, maar grote vloedgolven bleven uit. In Haiti zijn zeker acht mensen omgekomen door overstromingen na zware regenval. Een gevangenis met 400 gedetineerden en een ziekenhuis werden ontruimd. Volgens ooggetuigen staan hele gebieden onder water... en zijn mensen op de daken van hun huizen geklommen en wachten op hulp... Onlangs deed de VN vanwege het naderende regenseizoen nog een oproep snel geld te geven voor tenten voor alle mensen die, die dakloos zijn geraakt door de aardbeving. In SeaWorld in Florida is drie dagen na een dodelijk ongeluk voor het eerst een orka-show gehouden. Donderdag sleurde een orka een begeleidster mee het water in, waarna ze verdronk. In aangepaste voorstelling werden foto's van de vrouw getoond. Trainers mochten niet in het bassin zwemmen en gaven orka's vanaf het droge aanwijzingen om een kunstje te doen. In Os is gisteravond een man van 57 enige tijd gegijzeld in zijn huis. De man liet de twee daders binnen omdat hij ze vaag kende. Ze hebben de man vastgebonden en mishandeld. Met zijn bankpas werd een onbekend geldbedrag gepind. Het slachtoffer durfde de politie pas te bellen nadat de daders al een tijdje weg waren. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Nederland heeft bij de Olympische Winterspelen acht medailles gehaald. Vier keer goud, één keer zilver en drie keer brons. De laatste bronzen medaille werd gisteravond gewonnen door de mannenachtervolgingsploeg. Bij de sluitingsceremonie, komende nacht in Vancouver, wordt de Nederlandse vlag gedragen door Sven Kramer. Het weer, veel regen, de wind trekt in de loop van de dag fors aan met in het zuiden zware windstoten. Langs de kust gaat het stormachtig waaien en het wordt een graad of negen. Dit was het NOS Journaal.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 When progress came, it took its toll In the name of flood control They made their plans and they drained the land And now the blades are going dry Last time I walked in the swamp I, I sat down on a cypress stump Listened close and I heard the ghost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 I'm a little late I'm glad I'm home I was your day with well mine crawled away Not much to do Just thinking about you I've got taters on a stone.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 As I close my eyes I see your smiling face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 het dat had hij echt nooit gedacht. Van het meisje dat bij het stomlicht was. De volgende morgen, zelf de tijd: haar lach was nog mooier dan die hij.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 Moest haar nu bellen, haar stem klonk al snel, zwoel en zacht. Ik heb op je oproep gewacht. Zal mij dat nu?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 Als het tijd om naar huis te gaan is, mijn kopjes staan al op de gang. Nu komt het erop aan, want ik ben hier al te lang.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 Ik besta.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 Zij mocht niet van wie dan ook bij ons blijven voor altijd. Ik huil mijn tranen weg, ik huil en weet dat reizen ik doe, reizen in mijn Er is geen ziel die twijfel. Zo laat ik schrok van dat, midden in een droom kwam het besef. Met de passie Sterven toe. Ik wil anders sterven, dus ik schreef.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 GEDOOFD Had ik toch nog steeds onze vlam geloofd Dat ik niet meer kan bewegen Als gedood Zien me wel Maar ik ben er niet Het gaat als een roes voorbij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 De kaars zonder te weten is gedood Dat ik ondanks dat toch in onze vlam geloof. Dat ik niet meer kan bewegen. Het voelt als verdood. Het voelt alsof de pijn je meeneemt. Uit mijn hoofd is er dan echt niets meer waar jij nog in gelooft. En de leegte, het is de leegte die me sloot. Alsof je langzaam losweekt.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 In welke stad ik vandaag ben, ik. ik ben in elk geval bereid. Het is iedere dag weer anders. Zeg, papa, hier, kom je al snel naar huis. Er gaat een bus om half acht. Heb ik geen kracht om jouw gezicht te zien? Was het maar zo simpel? Hier heb een zaal vol met gezichten. Snel, Het heeft een tijdje geduurd voordat ik de band bij elkaar had. Want ik heb een aantal mensen, nou ja, een beetje onïnvierig gezicht uitgeprobeerd.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 En ik merk het te denken. Dan alleen nog aan haar. Ah, met een lief als jij. Je kijkt me aan en Amen.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 Wat doe je daar, mijn kleintje? En nu, mijn taak zit erop, op de mooiste van jou bestaan. Mijn tranen komen omhoog en ik weet, ik moet je laten gaan. Word maar wacht, ik maak je nog één. Zoals jij dat wilt. Word maar wakker. Vind je het goed als ik vandaag voor je zing? Word maar wakker, mijn lieve schat. Oh, word maar wakker. Het is al. Vandaag is de grote dag. Dat vind ik een heel mooi gelukte tekst, een Nederlandse tekst. En natuurlijk is de melodie fantastisch. En het liedje Ik mis jou, dat is overigens geen melodie van James Taylor, maar dat heb ik helemaal zelf geschreven.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 Door dezelfde lucht De tijd gaat te snel Ik zoek naar de rem Zodat ik jou kan zien